We gaan verder. Dat was even een klein beetje introductie, eventjes over wat we, wat we noemen dat Parzofim de Sarot heet het. Parzofim van de haren. Dat jullie gewoon weten dat een klein beetje dat weet, dat dit aan ons gegeven is. Oké? Hey? En... Komt de rest. Michael, je spreekt, je hebt het zin over gaya, gaya, maar je, ze hebben het weinig over jichida. Maar dat is toch de eerste die er eigenlijk over, maar je hebt het er niet over. Kijk, begrijp ik. Maar omdat, omdat wij ontvangen, natuurlijk, wij ontvangen wij normaal je, we kunnen ontvangen nog. Gaya, op die, op die manier ontvangen wij. Maar het ligt jichida. Oh, Nee. Wordt niet erover niet gesproken. We zullen kijken Gaia voor ons belangrijk. Kijk. Maar qua het qua mechaniek. Heeft, huh? Qua mechaniek. Qua techniek. Uh. Qua techniek is. Uh, het, het, het, het, het komt er ook. Het wordt er ook uitgeperst. Oh nee, Kijk voor ons. Eil, Kijk het, voor ons is belangrijk. Licht gaia is voor ons belangrijk. Waarom licht gaia overeenkomt. Is precies. Dat is belangrijk. Het verschil. Let op. Het verschil tussen gaia en Yigida... is een zeer gradu, is een gradueel, is niet voor ons is het, is die 6000 jaar is niet merkbaar. We kunnen niet uh, merken dat. Ja, maar gaia is voor ons voldoende om het licht gaia of de gaia is voor ons voldoende om uh, bevrediging daarmee te brengen of ons bevrijd te laten van de, ja, van de klipot. Duidelijk, en ons opbouwen. En dan komt nog een, een topje, een topje komt nog extra dan het licht. Yigida. En Jichida is natuurlijk. Er zit nog iets daarbij waarbij nog meer feiten, dat, waarom niet spreken we niet van Yigida? Zo, so, we zullen zien. Eigenlijk zo is het, wanneer alle vier allemaal, allemaal uitgeontvangen, uh, alles verontvangen wordt, dan wordt het als het ware van boven, het laatste hoeven we eigenlijk nauwelijks te doen. Ik je gedaan, dan komt als het ware vanzelf, van boven, als geschenk, van boven komt het, Ik je gedaan, dan spreken we niet over. Oké, okay. en nog een vraag, nog iets, misschien ook handig. We hebben gezegd dat ketar we hebben gezegd qua kilim, nee, we hebben gezegd dat de mens ook heeft alleen maar hoeveel kilim? Na de tweede, na de tweede, na de tweede drie, ja, uh, ketar gogma bina, we noemen dat, we noemen dat normaal, Nee, verschroeg neshama. Shama. Ja, dat is aan, aan, de, aan de lichten noemen okay? we. Nee, verschroeg naar Maar eigenlijk, welke kilim zijn dat? Keter, keter Hochmain, Bina, ja of niet? Want in die komen drie lichten. Ja? Iedereen ziet het wat ik zeg? Keter, de ziel. Hoe bestaat de ziel? De ziel. De mens, ja, de ziel, ne? Hebben we dan Keter, Chogma en Bina en drie lichten, ja? Dat is dan de eerste hier. Nevers. Nervus, Roeg en Neshama, ja of niet? Ja of niet? Welke kielim ontbreken bij ons? Now you can the year of the year of the year of the year of the year the year of the year of the year of in, year of the year of the year of in in, the are and and the word wallet, in, in in Bina. Hoe zeg je dat? In. Oké, is een beetje. In Neshamah. In Neshamah. Oké? Okay. Dus de the little, Let op. En een paar woorden nog en dan gaan we verder naar de zoger. Dus alles wat bestaat heeft nu tot de gemartikum alleen maar drie kilo. Keter, Hochma en Bina. Met de lichten, de laagste last, lichten, die daar binnenkomen, ja of niet? Nefesh, Rog, Shama en de twee lichten, Chaya uh, en Yifida, kunnen niet komen, waarom niet? Omdat er geen Kilim zijn, zeer en Pienen, maar zijn er bij ons niet. Tot Gmartikun. En we hebben net geleerd, of een beetje aangeslippeld, dat wij wel ontvangen je. Ja, en ook de, ook de jichida. Maar via de haartjes, dus van buitenkant. Ja, of niet? O, waar komen ze dan terecht, die lichten? Als wij geen zeer aanpien en, en maalgoed hebben. Nou. Ik verklap het aan jullie alvast, dat jullie dat weten, dat wij weten dat niet zeggen. We, oh, ik heb geen zerenpien en Malchut, waar kan ik dan licht ontvangen? Dan, omdat vanaf de tweede beperking, malchut had zich verbonden met wie? Met Bina. Dus Bina moet zorgen voor mij, ik heb gedaan, ik als malchut, als dien. Ik heb mijn plicht ik heb mijn, mijn rol heb ik het vervuld, ja? Waarom? Ik heb wel mijzelf my, verbonden met de Bina, ja, net zoals, zoals de schepper dat wil, zoals we hebben dat nieuw geleerd bij in de bij de Ja of niet? De Aritik wilde dus zichzelf, dat is de de het scheppingsplan. Ik verbind mijzelf met de Bina, klaar. En de Bina moet dan zorgen dat ik ontvang de ontbrekende killing. Wat, het gebe wat gebeurt het? Let op. Er een paar woorden, dat is ook wat ik... Duizenden nachten kon ik niet begrijpen, dat niemand kon me antwoord geven. Antwoord komt van boven, maar moet je eerst... Eh, leiden daaronder, anders krijg je geen antwoord. En er staat wel alles, maar wie gaat het jou uitleggen? Wat gaat het gebeuren? Let op. Dat die Bina, die gaat zich uitzetten naar beneden... Van welke bina? Er bestaan twee plaatsen in de bina, ja of niet. De ene plaats waar de malgoed staat verbindt zichzelf, waar geen sluis, waar niet kan, kan geen licht binnenkomen, naar beneden komen. En de andere kant is waar de malgoed verbindt zichzelf met de bina. Dus malgoed wordt ver, verzoet door de bina. Eigenlijk dan die, die bina, oftewel malgoed, die de Bina, waar die verbonden is met de Malchut, die gaat dan, want daar bestaat een opening naar beneden. En die Bina, van die, die verbonden is met de Malchut, die constructieve Malchut, dus de Malchut van de shin van, de Schien, van de Retta Schien, die gaat uitzetten naar beneden. En die geeft aan mij, aan iedereen van ons, geeft wel die ontbrekende Kilim, let op wat ik zeg, kilim van ons, want iedereen wil van ons kilim, want dan ook als ik heb ze hier aan Pien en Malchut, dan heb ik de, de hemel in mijzelf, en aarde, alles heb ik in mijzelf. En dat is ook waarom, de, waarom, waarom men zegt dat kabbalisten, die dan, die, dan, die hebben alles voor, alles ontvangen ze, en alles kunnen ze, alles zijn ze in staat, en wonderen gebeuren aan hen, waarom? Het is niet iets anders die zo, oh ja, we allemaal fantasieën, kijk, door, door mijzelf te verbinden met de bina, laat ik die bina aan mij geven. Zij gaat zich uitstrekken en ze geeft mij zeer aan pinnen maar niet de ware zeer aan goed Niet op hun eigen plaats, duidelijk waarom op die eigen plaats, daar heb je nodig de, de, de in, inwendige uh, licht ja, van gogma van binnen. Iets wat gebeurt pas wanneer de, de Mashiach komt, ja of niet? Dat niet, dat niet. Maar zij geeft mij dan vervangende zeer en Niet zeer en, en en zeer en eigen, uh, de, op hun eigen plaats. Maar als het ware, haar de, een verlengstuk van haar, de uiterlijke, uiterlijke zeer en mal goed van haar als het ware. Zij heeft ook zeer en goed, ja of niet? de bina ze heeft ook uh, de onderste zevens verrood dan geeft ze, let op ze geeft aan, aan aan de aan de lagere haar eigen kilim en dat zullen we nog eventjes ik denk nog misschien vijf pagina's of zo so. dan zullen we dat leren dat de ima, de moeder die leent haar jurk haar kleding leert, geeft, uh, le uh, leent aan haar dochter en dat is ook een van de redenen dat het vaak gebeurde. Dat vroeger, vroeger uh, dat de moeder, die gaf haar bruidskleding aan haar dochter. Wanneer de dochter werd al, ging daar al uh, trouwen. So, en zelfs, zelfs dat zij konden wel andere jurken kopen, nee. Dan, de moeder wi wilde daar haar eigen jurk aan haar geven. Dat is dan, dat is dat, want dat is het. Geestelijke wet, de, waar men natuurlijk niet, niet niemand weet daarover, eh, dat die bina, die geeft dan haar, die geeft dan zeeranpienen en maalgoed, geeft kilim zeeranpienen en aan de lagere traptreden. Eigenlijk Gewoon weet dat wel, dat het zoiets gebeurt, maar niet de ware kelim, maar natuurlijk kelim die ook dan ook weer dezelfde, op dezelfde manier opgebouwd als ketergogma. En sluis en dan weer, bijna Zerenpien en malgoed van Zerenpien. Iedereen ziet het? Zerenpien wordt niet echt Zerenpien met vijf spheerot, kettergogma, bijna en malgoed van Zerenpien, maar alleen maar kettergogma van Zerenpien. Iedereen hoort het? En, alleen, en dan ook weer staat daar, als het ware, malgoed van Zerenpien, en dan bijna Zerenpien en malgoed weer, vallen weer naar beneden. Daar ook worden niet ontvangen. Heel, ook bij Serapien, ook den, de, de binnen zerapien helemaal goed niet ontvangen. Dus dat betekent dat is nog niet de ware Serapien. En, en ook helemaal goed niet. Even tussendoor, dan hebben we over lichten gehad en over de Kilim gehad. Dat lichten kunnen we licht gaan en je ontvangen, ontvangen, ja, in ons. Maar niet via de binnenkant. De, alleen maar om als, als bekleding en als om oor omringend licht. Duidelijk. Maar niet van binnen. En ook in hebben wij dan niet de ware zeer aan binnen en goed Hebben wij ook niet. Ook die ontvangen wij als het ware van de binnen. En hoe dat voelt het dat is precies te dat ervaren. Is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet een technologie. Dat is niet iets wat, wat buiten mij, wat ik vertel, ik voel het precies. Duidelijk. Als jij weet op de heven, op te telen, jou mal goed naar de bina dan op dat moment voel je dat het licht ook daalt, ook daar naar beneden en die geeft jou ook zeer een bina goed alleen oefenen Eigenlijk, het is kabbala uh, leren alleen aan jezelf jij bent de proefpersoon niet de andere wat hebben ze anderen aan mij aangedaan? Zij verdienen dat allemaal. Zij zijn dat. Zij zijn slecht. Zij zijn dat. Eindelijk? Jij moet aan niemand denken dat iemand iets dat in dat. Jij en het licht. Eigenlijk. Niets anders bestaat. En dat alles komt. Absoluut. We gaan verder. Nu keren we terug naar de zorg. De linker kolom. De regel 11. Wezerche Omer. We da, salik, lemehame En dat is wat hij zegt, de zover zegt. We en deze, salik, wordt steeg op. Lemehave machasava, om machasava te zijn, om de gedachte te zijn. En dat hier staat, het leek wel het een na het laatste woord leekt, daar de letter he leekt op een get, moet je echt de letter he van maken. Dus een na het laatste woord, Lemehave, en het is net geschreven of daar letter get staat. Dat is niet goed. He moet je daarvan maken. In de regel 11 na het laatste woord van de regel 11 moet je de letter Het hey van maken. Oké, okay. nu we gaan het zien wat hij ons vertelt. Dus, klomar. Nikudata Malchut. goed. Hazo. Asheraltale gochma. 13. Wa gochma niet kana. Aliada. Gederig. Hedakar venukva. I. 14. Alta. Mishumze ze. Venasta le De hainu. Levchenat bina. 15. Anikret mahashawa. Helder deze man spreekt. Helder, helder. Ja, absoluut. Hij wordt genoemd ook Bala Sulam. Zijn, zijn bijnaam is Baal Sulam, betekent auteur van de Sulam, van dat wat wij leren. Dat heeft hij geschreven, briljant, goddelijk. Terwijl sommige andere dingen, wij wordt niet genoemd, bijvoorbeeld dat Baal tes de, de auteur van Tes. nee, dat is ook goed, maar hij, hij niet, wordt hij niet genoemd. Andere dingen, maar dat wel. Hier had hij dan op dat moment. Een bijzondere inspiratie. En men begrijpt dat niet. Men denkt, en er zijn anderen die, die dat niet geleerd hadden. Ook Rabbi. En die zegt, nee, de Tess is veel hoger. Waarom? Hij heeft dat niet geleerd. Maar hij is beroemd juist daardoor. Want hij was in grote in goddelijke verbinding. Hij was dan tot Arihantin is gekomen bij het schrijven van dit commentaar. En daarna heeft hij ook andere dingen geschreven. Tess en alle andere dingen... Maar hier is, kijk nou hoe de taal is. Let op. 12. Klomar, dat wil zeggen. Nikudata Malchud, hazo. Deze punt van Malchud. Asher aytale gochma, die steeg op naar de gochma. We weten waar het over gaat. In Arichampin, in het hoofd van Arichampin. 13. Wel, Chokma, al jada En de Chokma werd ingesteld of ge, eh, ge, eh, opgebouwd daardoor, do, do, door haar. Dakar was als het mannelijke en vrouwelijke, zoals we hebben dat gezien. Ja, gogma is mannelijke en de Malhou die staat dan aan de linkerkant, eh, is vrouwelijke. Hier, 14, altamishum tamishum ze zei die malchut die steeg op daarom Vena stalen machosha en zei werd tot gedachte let op ze werd ze tot een gedachte de heidenen dat wil zeggen bina tot het aspect bina dus zei werd als bina ze werd en ik kreet binaheit welke bina heet mahashawa gedachte. Dus de bina heet gedachte. Let op, verder. 15 Vahata am fashut ki zestien kiwan, She omedet bazivug im hochma, im ekabelet mi hochma. We hebben geen mens, niet We hebben 18, helemaal goed. Let op, let op de goddelijke logica, hoe dat in elkaar zit. Let op. Maar het is ook begrijpelijk voor ons. 15. De wetten van het Hilal, als we leren hoe, hoe dat zich gedraagt, is, virot, dat zijn, dat is ook de sferot. Zo zijn de krachten in het Hilal die zich gedragen. So, let op. 15. We hebben een en de reden daarvan is eenvoudig. Dus de reden that the Malchut had new Mahashava, had new Kedachte, of the well Bina. Ki want, zestin, he want show me that by Zivug in Chochma. Anches in Zey, the Malchut, start new in Zivug Med the Chochma. Yeah, ja, zay is new fraulik and he is manlik. And Zey start in Zivug met hem. He mekabelet me Chochma. Zey ontfangt van de Chochma. Hey, Zey, di. In zivuk is met de mannelijke ze ontvangt van die mannelijke, ja of niet, ja of niet. De Chogma geeft nu aan de bina, de malgoed. de malchut. De malchut staat in zivuk, de hochma staat nu in zivuk met de malchut. Wat betekent zivuk? Chogma schijnt met een aankomende licht, oriasar, en de malchut weerkaatst als vrouwelijke weerkaatst. Dus malchut is als het ware vrouwelijke en zij is met hem in zivuk, dat is zivuk betekent. En als zij, dan betekent dat, gogma geeft aan die, aan die mal goed. en ja of niet. Hier met kabelet met gogma, zij, die, die maalgoed, die ontvangt van de gogma, blijft absoluut geconcentreerd. Ja? Je mag wel hapen erg goed, hapen betekent dat jij bijkomt tot jezelf. Op je werk mag je dat, doe je dat niet, omdat komedies moet je spelen. Maar hier mag je wel hapen, mag je, wat, een beetje zachtjes doen, maar, maar je kan het wel doen. Want betekent dat je komt tot jezelf. Duidelijk, hier mag je het wel juist doen, maar dan kom je tot jezelf. Dus dan, maar absolute concentratie. Bij hapen doe je wat, wat je doet, hapen maar concentratie moet absoluut zijn. Hapen kan je ook, hapen, sorry, hapen, niet hapen, hapen. Iets anders. Gapen, gapen, gapen mag. Gapen. Ja, gapen alsjeblieft. Maar concentratie, absoluut. Kabel, juist aan het einde van de les moet je weten dat jij behoudt die concentratie. Dan is het goed. Hieme uh, Kabel, het Michochma, zij ontvangt van de Chochma. Ja of niet, omdat zij in het staat met hem. We gaan Mekabé, Michochma, Nifran Libina. En degene die ontvangt van de Chochma. Die wordt geacht tot bina, ja of niet? Wie staat, wie, wie ontvangt van de gochma? Normaal is het bina. En nu in dit geval, malgoed ontvangt van de gochma. Dan is ze ook net als, dan wordt ze ook geacht als de, als de bina. We lolen malgoed en niet, wordt niet geacht als malgoed. Op dat moment ze is dan, omdat ze is in Zewoek. Malgoed is in Zewoek met de gochma. Ontvangt van de gochma, dan is het net gochma. Echt is Eh, bina, sorry. net is bina. Achting. Na de punt. Let op. Ve nemca. She af al pi. She me shorasha. Gii. Neekentin. Malchut. Lephinaat nekuda. Aray. Naasta. bina. Kijk navodis echnus. Achting. Achting. 18. We nemen het en, en het bleek dus. She afvalpi, dat, on, dat ondanks het feit. She mishorasha, dat van, van haar wortel gezien. Hij negentienmaal mal goed. Zij is mal goed. niet goed. Dus als een punt. Aspect van punt. Harei naast haar. Zie hier. Zij is geworden. leef je ja. binnen, Vanwege haar opstegen, zij is geworden tot het aspect binnen. Let op, erg belangrijk, elk woord wat die zegt ons. Dus de malchut die staat nu in in, dat in het hoofd van arie -Pin, Zij is nu eigenlijk binnen. Wij noemen haar malchut vanwege haar afkomst, etc. Maar zij is eigenlijk, zij is... Bina, maar zij heeft nog veel meer dan Bina. Waarom? Zij heeft wel, zij weet van ontvangen natuurlijk. Want de Bina zelf kon niet ontvangen. Bina wel, was wel een vrouwelijke bij Gogma. Ja, of niet? Bina. Maar de Bina was alleen maar vrouwelijk. Maar ja, zij kon, ze wil niet ontvangen. Ja, ze wil alleen maar geven. Daarom is het ook, Jacob he, hield wel van Rachel. En niet van Leia, waarom niet? Want Lea was van Bina. Bina. Zij wel ook was een vrouw. Ik bedoel, natuurlijk, we spreken niet van onze wereld. Want de Torah spreekt geen woord over onze wereld. Duidelijk. Want ze leren dat allemaal. Ze denken dat het ware, Lea en dat. Ze, werden, ze denken aan mensen. Als je denkt aan mensen die in de Torah, dan zit je verkeerd. Onthoud dat erg goed. Ga jezelf omvormen. De Torah spreekt geen woord over het Psaat, over gewone betekenis van het woord. Alleen van de geestelijke, maar kijk nou eens wat wij leren hier. Dat Ook precies dezelfde kunnen wij nu leren waarom Jacob hield van Rachel en niet van Lea. Ja, Lea de ogen van Lea waren ook zo wazig natuurlijk. Wat betekent dat allemaal? Zij was van Bina. Ja, is van Bina. De Bina wil niet ontvangen. Ja. En de ware qua van hem, de ware vrouw van, van Jacob was, uh, was Rachel. Waarom? Rachel is Malchut. De ware Malchut. Rachel is de tiende kind, de ware van het zilut. De ware Malchut. Terwijl de Leia, Leia was Malchut van de Bina. Oké, okay, Malchut van de Bina is net zo so als, als, als ja, net zo so als, als Malchut, maar toch het is Bina. Ja of niet? Want het is toch wel Bina, terwijl Rachel was de ware, maar goed. En daarom hield hij van haar, waarom? in haar, zij had de waarlijke behoefte aan, toch aan, ga je aan, licht ga je. En dan kon hij haar, haar kon die, dat kon hij aan haar geven. En had, had ze, was ze een goede, op die manier was ze echt de partner van hem, duidelijk. Terwijl Bina, wat je geeft aan de Bina ook, uh, ja, dat is net als die vrouw en die nu zei ook dat, zoals so die iemand, een grote zakenman in het verleden had me verteld, wat het toen ik zakenman was. Hij zei, ja, I say, als ik breng naar mijn vrouw een nieuwe witte jaguar, van de nieuwe speciale handgemaakte jaguar van wit, dan zegt ze waarom niet roze? En als ik een roze breng, dan zeg ik waarom niet geel? Waarom niet? Altijd iets verkeerd, ja. Dat is een vrouw van, dat is een bina, en niet een ware noekwa, ja, niet een ware, nukwa, niet een ware ja, altijd klagen. Heelig. Maar de ware noekwa, dat is dan die, daarom zegt hij ons dat, kijk, zij heeft aan de ene kant, zij die maalgoed, die, die steeg die staat in het hoofd van Pien. zij is dan bina, ja of niet? Zij, heeft, zij is wel bina, maar de bina is niet een maalgoed, ja of niet? malgoed kan zijn, zijn als bina. maar bina kan niet worden als malgoed ja, Bina, je wil alleen maar geven prachtig, maar kan niet duidelijk, iedereen, iedereen ziet het wel mm -hmm. ze, ze kunnen wel lijken op elkaar maar malgoed dat is de schepping die heeft al de krachten van de schepping die wil graag licht je ontvangen en de schepper wil graag dat de schepping ontvangt licht ga je en niet dat je alleen maar zit ergens in een gebedshuis en, en alleen omhoog zo en ik wil niet ontvangen alleen maar geven aan de schepper ik wil, hij zegt ja oké, okay, je wil alleen maar mij geven en ik wil jou geven hij zegt, nee, ik wil alleen maar jou geven nou, wat, gaat, gaat dan de religieuze mens dan vervullen de, de, het doel van de schepping niet, de, de schepper wil dat weer ontvangen eigenlijk. Ziet u, dat, die, ziet u die verhoudingen? Hij, hij heeft genoeg aan Bina. De schepper wij zelf Bina. Maar hij wil maar goed. Hij wil brengen zijn, zijn glorie naar beneden. Naar de lagere wereld. Maar leer was vervolgbaar. Ja. Sorry. Twintig. Dat is <laughs> <laughs> Ja, Wij gaan niet over de mensen praten. Dat uh, gaan we niet doen. Nee, helemaal niet. Dat is niet. Nee. Hier gaan we absoluut niet... Geen woord over de wen, mensen. Niet Abraham, dat die we zeggen dan Abraham. Denken we aan Aan zijn zwetende voeten en et cetera. Aan Abraham met zijn stok. De Torah spreekt: Abraham, dat is ziel. Duidelijk. Dat is een staaltje van een ziel vanaf de, twee, van de tweede van Tzimtzum. En dat kunnen we, dat kan ik leren. Dat kan ik leren en liefhebben van Abraham. En wat is al Abraham, wat ze dan wel vertelt, maar en geschiedenis, dat is een ander verhaal. Daar word ik niet beter. Abraham redt mij alleen maar als ik hem zie als ziel. En niet met zijn zweetende voeten en weet ik veel wat het allemaal was. Dus twintig. Onthou het erg goed. Geen woord wordt in de Torah en, de, en de, uh, gesproken over de mensen, uh, et cetera. Twintig. We zessen om meer Vida, salik, le mehavi, 21, che shéze, garam, elanuk, anekuda, le mehavi, bina, 22, anekret, machashawa. 20. Vida, shomeren, dat is wat hij zegt, de zoger zegt. Vida, salik, en ze, deze, dus de die, Salik, stee hop, Lemahave, machashava, om te zijn, machashava, om de gedachte te zijn. Sheze garam el anekuda, dat dat veroorzaakte die punt, nikuda is punt, dat dat veroorzaakte deze punt. Lemahave bina, om bina te worden. Anekret machashava, felak bina, machashava, gedachte heet. Dat opsteken ja, naar de opsteken van de malgoed, of de punt, naar de bina dat veroorzaakte heet, dat zij, aan de, de malgoed, dat zij nu bena heet, of gedachte heet. 23, nog een klein, nog een klein, uh, weet het, alinea, en zijn we klaar. is het waar jij eigenlijk in vorige lessen zei, van dat je je wens moet brengen naar de gedachte? Ja, we hebben veel keer erover gesproken Ja, maar dit is de... Ja, dat is inderdaad. Gewoon, herinner je nog, we hebben ook vele keren al we gezegd, dat jij moet jouw wensen, jouw aviut brengen naar de gedachten. Natuurlijk. Duidelijk. Want daar kan je je... Dan krijg je pas aan... Dan kom je aan de andere gedachten. Dan krijg je de gedachten van het geven. Duidelijk. Maar niet daar blijven. Daarna weer terugkeren. Want de schepper wil graag dat wij binnenkomen en uitgaan. Let op wat ik wil zeggen. Binnen, net zoals Rabbi Akiva deed, van die vier die kwamen in de pardes. Wij moeten ook leren binnenkomen en uitgaan. Binnenkomen, dat is graag wat ik wil jullie leren, want dat is geweldig iets. En wij kunnen binnenkomen tot de schepper, tot het licht, alleen via de welke sfera? Je, je alles andere dingen zijn alleen maar praten over de schepper. Da? Zijn majesteit, het allemaal praten over de schepper. Ja? Met mooie gezichten, allemaal opgeblazen door volmaaktheid, et cetera. Nee, dat is er niet. Dat is, wat, dat is ook de, wat, wat de Elie Eli, had gezegd. Ja? Die, die kwam op de berg, ger, uh, berg waar de Torah ja, ontvangen werd. En the, daar kwam een donder en dat en alles. En dan kwam het in de sussende stilte. En daar was de schepper. Ja, dus niet in de tam-tam, bam-bam-bam, muziek, en orgelmuziek, et cetera. Ook oh, prachtig, mooi, voor de mens. Maar daar was alleen maar sussende stilte. Yes. Daar vind je de schepper. Wat betekent dat? De sussende stilte betekent shalom. Shalom kunnen wij verkrijgen alleen wanneer wij komen tot de jesod. Alleen, dat is, alle rest, de rest alleen maar, alleen maar stakt het vuur. Maar de shalom betekent heel zijn, betekent dat hij komt tot de tot Yesod. Dat is, dat betekent dat eerst gaan we dan dempen, ja, de dindempen dempen, totdat ik kom tot de shalom, en dat ik moet tot de, tot de, tot de, tot de jesod. En dan moet ik komen tot de jesod van de jesod. Ah, oh, en daarmee, dat is dan duidelijk, daarmee kom ik dan binnen tot de schepper. En de hele bedoeling is om binnen te komen en uit te gaan. S ochtends ga je naar je werk, ja, gaat uit. In de pauze kan je even drie tellen kan ik bijvoorbeeld. Kan je bijvoorbeeld in een, in een mum van de tijd, in een fractie van de seconde, kan je binnenkomen als je leert dat te doen. Ramchal kon het elke, hij heeft dat als regel gehad, elke kwartiertje moest hij dan uh, je goed maken. Dus al die vier, al die, Hawaii moest hij dan al die vier punten in verbinding te brengen, en vier, vier, vier, en vier punten in verbinding te, te brengen, dus jutkei betekent dat jij komt naar ateret jesot. Komt naar ateret jesot. bina, ziran, pin, en, en ateret jesot, van malgoed hebben we niet. Hebben we niet nodig. Alleen dat ateret jesot, dat onderste jesot, is we gebruiken, oftewel de letter Shin precies. Dat is gebruiken we, dat is wat ontvangt bij ons. En dat is genoeg. En daarom daarom zeggen we, daarom zeggen we, dat is genoeg voor ons. En daarover schreef, eh, zong de, de volk op de pers. die, je nu, die, die, die. En dat is genoeg. betekent genoeg, niet wat zij zeggen dat die denken, maar betekent dat steeds dat ik kom tot die zin. Dat is genoeg voor mij. En niet gaan naar de tafel. Nog ik denk een. dat ook dat je, zeg maar de. Nog eentje. Nee, is okay. dan is goed. Wida, hey, schrijf eens op en dan straks. Straks huh? Oké, okay, vraag dan. Ik moet mijn notitie Vraag dan eventjes, Dat is misschien de tijd nu voor een vraag. was intensieve les. Zeg eens. Met op je zot komen kun je daarmee bedoelen, zeg maar, de wens om te ontvangen. Uh, van het niveau van je zot. Dat je dat kan, zeg maar, kan Kilim, kilim van ontvangen. Niet de wens om te ontvangen. De kilim van ontvangen. Eigenlijk. De, de, de hele bedoeling is om de wens om te ontvangen. Om te, om te, om te, om te, om te vormen in de wens om te geven. Ja? En het tweede stadium. Het tweede stadium van de wens om te geven. Is om te ontvangen. Omwille van het geven. Dat is net zoals ook, ook geven. Alleen ontvangen omwille van het geven. Dus de intentie moet zijn dat ik ontvang omwille van het geven. Ja? Dat is wat jij bedoelt. Daarom komen wij tot zoden. Daarom juist komen wij tot de ateret zoden. Hoe lager je komt, hoe sterker de wensen worden. Er goed dus maar is jij... moeilijker het woord om. Precies, dan ga je ontvangen. Maar waar ga je ontvangen? Jij gaat ontvangen in de letter zien. En dat is geoorloofd ontvangen. Duidelijk. Je gaat niet ontvangen in de maalgoed. Daar zit de ja, maalgoed. Gaat een ver door, dat gaat verder op. Precies. Maar het wordt steeds moeilijker om... Natuurlijk moeilijker. Erg ja, goed. Dat is goed. Want de, de, is bestaat... We zullen ook leren is, de, een artikel is... mooi artikel is ook bij Shlawea Solam in de de, de, de, de... de trappen van de ladder. Daar heb je ook een mooi artikel of de shamatie, denk ik. Daar heb je een mooi artikel van. We hebben ook dat ergens op onze site. Dat het is moeilijk om naast de schepper te zijn. Want hoe dichter kom je tot de bron, ja. des te moeilijker wordt het. Net zoals je in onze wereld komt tegen de, tot, dichter bij het, bij het paleis. Ja, dan gaan ze jou meer fouilleren, fouilleren jouw handen. Ja, staan daar veel bewakers. en nog meerdere bewakers, et cetera. Dan gaan... eigenlijk en voordat je binnenkomt, dan gaan ze nog jou komaf nog, even goed nagekken, et cetera. Noem no, maar maar op. Nee. Natuurlijk is het moeilijker. Natuurlijk is het, het, is, het is lichter, natuurlijk, om jou uh, komen tot ketter, tot je, naar je, je soort van de ketter. En dan moeilijker is het om te komen van naar de gochma naar de je soort van de kogma. Hoe lager, hoe moeilijker het is. Eigenlijk, waarom? Daar zitten grote krachten en moet je ook groter licht hebben om daar te laten komen. Want de malchut moet steeds, het licht van neffers moet steeds afdalen. Als je gaat bijvoorbeeld naar de, altijd steeds, het licht maalgoed, wat je gaat corrigeren, daar valt naar beneden licht maalgoed. En dan komt boven, komt dan nieuwe licht, komt binnen. En natuurlijk moet je dan, Zuivere, lagere kilim is altijd moeilijker. Waarom die kilim? Kilim betekent dat ze een receptacle, zijn, kilim dat zijn uh, receptacles, zo, zo, zou ik dat zeggen. Uh, zo'n volkje, zo'n ontvangst, zo'n zo krachten die ontvangen. Die En dan hoe lager, die, hoe zwaarder zijn ze. Heel? Hoe meer avioed, hoe meer dwindig is. En daarom, uh, wanneer men spreekt over het geestelijke, hoe echt, wanneer men spreekt, hoe zwaardere momenten gaan ga, ga men, ga men behandelen in het geestelijke. Dan zit je ook bij mij, zit je ook bijvoorbeeld, een vorm van, lijkt wel op een opwinding. Ja? Het is geen opwinding, maar het is wel, omdat ook ik bijvoorbeeld, het kan niet anders. Eigenlijk omdat dan, bijvoorbeeld, ik ga ook dan aantrekken of ze, als ze zeggen, mij verbinden met de kilim die onder, de, onder het midden zijn. Mm -hmm. En ik ga ze verbinden met elkaar. Ja, ja en dan is het, dan heb je, daar heb je de krachten die, die wensen, die weten niet van de politesse en dan de mooie praatjes. En daar, die moet je verbinden. En daaruit, daar is chogma En gogma is altijd geworot. Onthoud het altijd. Gochma kan niet zonder geworot zijn. Want Gochma komt van welke lijn? Linkerlijn. Wij ontvangen Gochma vanuit de linkerlijn, tot de gmartikoon. Daarna gaan we dat ontvangen normaal via de rechterlijn. Gochma van chassadim. Maar wij ontvangen altijd Gochma van de linkerlijn, van de bina. Bina is linkerlijn. Dus Gochma die wij ontvangen is altijd geworot. Daarom, wanneer je verbindt jezelf boven, boven de parsa en onder de parsa op, op het moment van de verbinding, wanneer je echt verbindt dat, dan gaan we ook grot werken. Alleen positief. Je mag bijvoorbeeld, staat in de zomer, je mag jezelf opwinden, om, of laten we zeggen, uh, niet opwinden, uh, zeg dat, opleven, opleving, een beetje zo, in of kwaad worden positief in de Torah, dat wel, of in het geestelijke. Waarom? Dat doe je creatief, ja? opbouwend. Wat betekent dan kwaad worden geestelijk? Dat betekent dat ik verbind boven de parsa en onder de parsa. En onder de parsa is zware klim. Daar kan ik niet met rustig zo, uh, zo nirvana zitten. Want daar komen de gwroot. Daaronder zit de gwroot. Opbouwend ik voor hebben Dat, dat licht ga je is altijd ik voor nee, Wel, wel, altijd wel, maar moet je altijd verbinden dat met rechts. En daarom is het opbouwend. Eigenlijk. Het is altijd als wijn drinken. Wijn drinken met wat koekjes erbij. Of omgekeerd koekjes en wat een beetje wijn erbij. Maar toch wel, als je zelfs koekjes eet en een beetje, een beetje wijn, dan word je toch een beetje. Opgewonden. Ja, als het maar een beetje is. Maar toch wel, je kan het niet. Het is anders dan alleen maar koekjes eten. Hè? Dat is dan de chogma En uiteindelijk, nog meer vragen. Zo gaan we dat leven. Gaat de, de, de Kabbalah voor ons gaan leven. Gaat, gaat leven. De malgoed die komt naar de... naar de... Uh, uh, boven, naar, de hoofd, naar het hoofd, onder... en die wordt tot gedachte... Wat met de zware wensen, zwaardere, zwaardere, alles de, so, moet je, alles is zo'n so enorme, so enorme diepte. Ja, oké. Okay. So, so, so enorme... Nee, diepte komt, ja, kijk, diepte komt, diepte is goed. Alleen als mens komt in de diepte die, waar hij nog niet aan toe is. is, dan vraag dan dan je om probleem. Vraag dan om probleem. Mm -hmm. Diepte moet je altijd gaan naar de diepte van shin. dat is opbouwende diepte. En als je niet kan, niet aan kan, maar jij zit in de, in de shin, dus in de je zod, en niet verder, dan kan je bidden, kan je of, of, omhoog doen. Je kan het altijd in elke diepte moet je gaan naar, naar wie? Naar binnen. So als ik in het heerg, in een die enorme diepte zit, betekent mijn man goed zit in een enorme diepte, dan ga ik me in die diepte naar de binnen. ...goed weten wat je aan kan... Die... ...precies, dat staat ook geschreven... Dat ...de mens zelf weet waar hij aan toe is... ...het is gegeven aan de mens... ...om zichzelf... ...te, te, te verifiëren als het ware... ...zit ik nou in de puree ...of zit ik, zit het? Zit ik nou in de problemen... ...of zit ik nou in... Uh, uh, ...en daarom is het... ...goed onthouden er goed... ...elke vorm van tierga... ...elke vorm van, van zichzelf... ...zorgen maken over iets of rennen ergens je met, met, met druk, druk over iets maken, dat betekent dat jij doet het voor de onreine kracht. Eigenlijk. Voor jou moet het altijd een ijzelbruggetje zijn. Hoe, hoe, hoe kan dat? Nu moet ik het... Ik doe het voor de schepper. Dat is, dan schep je op voor de schepper. Dat is niet echt Eigenlijk. Je moet weten dat de schepper wil niets anders wil dan dat jij blijft in de absolute... Rust betekent, eigenlijk, in rust betekent altijd de bina moet verbonden, jamal goed moet je altijd niet laten, altijd verbinden met de bina. Dat betekent niet alleen bina, in welke, welke seraf dan ook. Altijd zorgen, eerst zorgen dat jij verbindt met de bina. Dus de kracht die wil geven in jou. Dus als je ergens, in, welke probleem dan ook, betekent probleem betekent dat ik wil nu opeens worden. Het probleem dat ik wil voor mezelf. Het is niet niets verkeerd, maar als ik het verbind met de bina En dan ga ik correcties maken. En dan ga ik, kijken, verbind ik met de bina. Eerst, betekent absoluut, de situatie moet je voor een paar minuutjes of venu, minuutje. Voor, voor mij kan het bijvoorbeeld nou, in detail. Dan, natuurlijk, kracht moet je opbrengen. Afhankelijk natuurlijk van welke uh, storing. Of the, the. En dan moet je dat verbinden met elkaar. En dan moet je absoluut niets zien van deze situatie wat je, waar je nu bent. Jouw streven moet alleen verbinden jezelf met de Bina. Oké, okay, dat heb je gedaan. En als je dat doet, je zult geweldig, je zal de wonderen zien. Elke keer. Waarom? Je gaat verbinden jezelf met de Bina op dat moment. Je was kwaad, wat doet er nu? Do? Of druk kwadrien. Nu verbond je je met de Bina. Opeens voel je dat die, zuigen, de, dan is precies, en dan voel je direct dat de bina zelf, jij had. jij, niets komt van boven, als het komt niet eerst van beneden, dus jij gaat naar de bina, en de bina doet precies hetzelfde tegenover jou, ja, dus ja dat de, de wel bina heeft jou dan zeer een pinnenmaalgoed, de bina heeft jou dan jouw kilim, wat is jouw probleem wanneer je druk hebt, ik heb geen kilim, ik voel geen kilim van onderen, zou ik voelen in mijn kilim, zou daar ook licht kunnen komen. Dan zou ik niet druk mee, over mo iets moeten hoeven maken. Mijn probleem is dan op dat moment, wanneer ik druk ben, so, dan betekent op dat moment, jij voelt, well, hoe je voelt dat? Jouw stem wordt hoger. hoger, jij voelt dat het net, of daaronder, onder jou is geen, is afgehakt iets van jou, of, of je hebt geen, voelt je geen bodem meer onder jou. De, ja, dat is dan dat betekent dat jij omhoog, omhoog. Dat op dat moment moet je dat weer naar binnen komen, en dan zal de binnen jou geven en de kilim die jij wil vragen, niet de echte kilim, maar van haar geeft het aan jou, dan heb je die weer terug van haar, heb je die van haar, en daarin gaat zij ook voor jou zorgen dat het licht komt in jou. heel, Dat is de wonder. Dat is het wonder. Dus ga oefenen de hele week en dan horen we het.